2 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een zeilongeluk voor de kust van Vrieland. is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer zat op een Engels zeiljacht van 7 meter lang. dat omsloeg. Een getuige zag het gebeuren vanaf het strand. meldt Omroep Friesland. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen aan boord waren. De hulpdiensten zoeken daarom verder naar mogelijke andere opvarenden. In het oosten van Oekraïne is een waarnemer omgekomen van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De auto waarin hij zat reed in de buurt van Luhansk op een landmijn. Een andere waarnemer raakte gewond. De OVSE is sinds in drie jaar in Oekraïne met ongewapende burgers die houden toezicht op de strijdende partijen. Dat zijn het regeringsleger en pro-Russische rebellen.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 Rond het middaguur was de opkomst bij de Franse presidentsverkiezingen 28,5 procent. Dat is net iets meer dan bij de vorige verkiezingen vijf jaar geleden. De stemlokalen zijn tot zeven uur vanavond open. In Parijs en andere grote steden tot acht uur. Belangrijke incidenten zijn tot nu toe niet gemeld. In Hénin-Beaumont, in het noorden van Frankrijk, waren protesten toen Marine de daar ging stemmen. Een aantal veemenbetogers met Poetin en Assad maskers op werden gearresteerd. Het weer nog, wolkenvelden en zon, ook een enkele bui en het wordt een graad of elf. Morgen bewolkt, in het noorden een bui en later op steeds meer plaatsen regen het wordt 10 tot 15 graden. Ook dinsdag en de dagen daarna blijft het nat. Dit was het nws ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De mission van de ANWB. Vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij knopen het Hollandrecht 3 kilometer bij wegwerkzaamheden. Vertraging ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Twee geweldige evenementen op het circuitpark Zandvoort. Allereerst de Bimmer World en de Fast and Furious uh, VAN-event. En uh, om 12 uur vandaag is begonnen het culinair rondje Strand. Daar wordt dus heerlijk gegeten en uh, gedronken. En om 3 uur een prachtige uh, concert in de serie van de Classic Concerts Piano en klarinet Recital. Gaan wij uh, drie uur lang live vanuit het Mediapark aan het tolweg 10a Zandvoort op zondag voor u presenteren.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 Uh, met 6-3 en slijt in de tweede set met 3 tegen 1. Dus wellicht dat de Nederland de stand naar 2-1 gaat trekken. Maar daarover later in het programma natuurlijk meer. We hebben een pit report. Niet zozeer uit de Formule 1, maar natuurlijk wel from, uh, race nieuws. Dat rond de klok van kwart over vier.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 En digitaal zijn we het ontvangen via kanaal 40 ZFM TV via Ziggo. Jawel, en dan uh, het volgende plaatje, The Beach Boys. Dat gebeurde, albert dan Had je nog geen uh, DAB-radio, hoor? Nee, dat kwam uh, veel later. That's what I got, Metro Radio, Radio, de, de single van de Beach Boys. Ja, CFM is nu eens een van de eerste omroepen in uh, Nederland, lokale omroepen. Ook via DAB Plus ontvangen, digitale opvolger van de FM. Ga daarvoor naar kanaal 5C en luister naar CFM, ook via DAB. Het stand voor het nieuws nu.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 The, the oil down the desert way Has been shaken to the top The shaking form his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 Voor mij, zo'n angel die...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 De Twentse verdediger Peet Bijen uh, maakte weer een eigen doelpunt... nadat hij in december AZ al, al de winst had bezorgd... door de bal wederom in eigen do doel te tikken. En dat uh, gebeurde allemaal op zaterdag, ondanks dat het Friday was. <laughs> ja. En dan hebben we Peck Zwolle tegen Heracles Almelo. Daar werd het 1 tegen 2. Heracles Almelo ligt nog steeds op koers... voor deelname aan de play-offs voor Europees voetbal...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 go Ahead Eagles heeft twee speelronden voor het einde van de competitie... vijf punten minder dan NEC, dat op de zeventiende en voorlaatste plaats staat. Alleen bij een uitze uitzege op Ajax degradeert de forma formatie uit Deventer... in de volgende speelronde niet uit de Eredivisie. En vanmiddag om half één is er één wedstrijd gespeeld. We hebben het over FC Utrecht tegen Rode EC, daar werd het 1 tegen 0.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 Mm-hmm.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 En een tweede goal van Bloemendaal op het randje van de cirkel... Een, in mijn ogen een loepsuivere goal... werd afgekeurd door de schuitsrechter... omdat hij meende dat de bal buiten de cirkel was geslagen. Dus het wordt echt weer tijd voor uh, de video-ref, uh, om het zomaar eens te zeggen. Dan heb ik nieuws van de Fit Cup. En dan heb ik het over de play-offs. Um, om in de wereldgroep uh, uh, te blijven... de, de play-off-wedstrijd tussen tuss tuss Slowakije en Nederland...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 goeie berichten voor wat betreft de Vet Cup. 10 minuten voor drie. Zandvoort goedemiddag en uh, houd de radio aan op CFV Zandvoort. Je eigen lokale radio 24 uur per dag op radio en tv met nu de weekend en Daf Bank. Really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes.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 Het in ieder geval heel erg oud, hè? Alweer. Deze single van uh, Stevie Wonder. En zijn shield, deliver your time, yours. Ja, dat was hem alweer, Robert Jan. Eén de laatste plaat in uh, uur 1. Je had nog een bericht volgens mij, hè? Ja, maar geheel iets anders even. Ja, nou, dat doen we zo meteen in het volgende okay. uur wel. Uh, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. De nieuws zin uh, weer van uh, drie uur komt eraan, dus we houden het even hierbij met uh, deze van Laura Brennigan.